Acht uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De websites van tientallen gemeenten blijken zo slecht beveiligd... dat het mogelijk was om gegevens van burgers op te vragen... aan te passen of te wissen. Dat heeft een anonieme bron gemeld aan de website Geen Stijl... en de beveiligingsproblemen worden bevestigd... door IT-journalist Brenno de Winter. De verschillende websites blijken te draaien op verouderde software. Hackers konden onder meer DigiD-sessies klonen... Dat betekent dat kwaadwillende in naam van een ander... handelingen bij de gemeentes kunnen uitvoeren. Ook bleken bestanden en backups op de server toegankelijk... en werden persoonsgegevens van ambtenaren aangetroffen. De getroffen gemeenten zijn relatief klein. Onder hen zijn Beverwijk, Doetinchem en Vianen. Director Magnificus van de Universiteit van Tilburg... vermoedt dat de in opspraak geraakte hoogleraar Diederik Stapel... jarenlang heeft gefraudeerd. Hij baseert dat onder meer op gesprekken die hij met Stapel heeft gehad... Rector Magnificus Eilander zei in een gesprek met Omroep Brabant... dat Stapel mogelijk vijf tot tien jaar fraude heeft gepleegd. Hij zou ook al hebben gesjoemeld toen hij nog in Amsterdam en Groningen werkte. Stapel promoveerde in 1997 aan de UvA... en werkte daarna bij de Rijksuniversiteit in Groningen... voordat hij in Tilburg aan de slag ging. Eilander zegt dat het lang heeft geduurd voordat de fraude aan het licht kwam... omdat Stapel veel onderzoek alleen deed... Het Openbaar Ministerie in Zweden onderzoekt of is uitgelekt dat Thomas Tranströmer de Nobelprijs voor Literatuur zou winnen. In de uren voor de bekendmaking werd de Zweedse dichter plotseling de topfavoriet bij de wetkantoren. De boekmakers noteerden Tranströmer 13 tegen 1. Dat betekent dat gokkers voor elke euro 13 euro konden winnen. Kort voor de bekendmaking daalde dat naar 2 euro. De namen van winnaars van de Nobelprijs zijn mogelijk al vaker uitgelekt... In 2008 gokte ook opvallend veel mensen op de latere winnaar. Dat was toen de Franse schrijver Leclesiot. Het weer steeds minder buien en vannacht overwegend droog. Het wordt 2 tot 6 graden en in het oosten is er kans op vorst aan de grond. Morgen grijs en regenachtig, dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.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 Was Goedenavond. Geen voetbal, maar wel zaalsporten. Volendam dan tegen Nant. Richard van der Made. Bijna tien minuten in de tweede helft. En ik denk dat er een beslissend gat geslagen is door de Fransen. We zitten in een zwakke fase van Volendam. Het is inmiddels 13-19 in korte tijd. Weggelopen naar een verschil van 6. Het wordt heel moeilijk voor de landskampioen hier van Nederland. En het was al moeilijk voor de basketballers van Leeuwarden. Die uitspelen in Groningen tegen Groningen. Leon Kersten. Ja, maar ze hebben de tactiek een beetje aangepast. Iedere aanval gaat nu naar de ring toe van Leeuwarden en dat heeft geholpen. Want het marge was 12, 27, 15. Maar we zijn nu halverwege het tweede kwart. En Leeuwarden is gewoon terug in de wedstrijd. 31 voor Groningen, 27 voor Leeuwarden. Stop. Wat Stewart, Maggie May. Richard van Maaden vertelde eerder dat. Uh, ja, Volendam heeft in Nederland alles gewonnen wat er te winnen valt. En uh, richt zich nu helemaal op Europa. Dat is dan snel over dit seizoen, Richard. Ja, ja, ja, zeker weten. Het is 16-21. Volendam krabbelt wel weer iets terug. Het verschil was acht doelpunten. Maar dit is duidelijk uh, toch een maatje te groot hoor, voor Volendam. Vorig jaar ging het uh, best aardig. Bereikte uh, Volendam de laatste 16. Werd bijvoorbeeld ook Tel Aviv uitgeschakeld. Dat is knap, want ook zij spelen op een behoorlijk uh, niveau. Maar daarna was uh, Lemgo, het Duitse Lemgo, was. Uh, Duidelijk veel beter dan Volendam. En ook nu zie ik een, een groot verschil. Hoewel Nant bij tijd en wijle zeer laconiek handbalt. Ik heb niet het gevoel dat ze echt vol gaan. Moet ik toch ook vaststellen dat Volendam het grotendeels deze achterstand aan zichzelf heeft te wijten. Want ook zij maken veel technische fouten. De cirkel wordt niet bereikt. Van afstand gaan er ook te weinig ballen in. Martijn Kappel pakt te weinig extra ballen. En in korte tijd weet Nant vaak heel veel doelpunten te maken. Binnen twee, drie minuten. Dat zagen we zojuist ook weer waardoor dat grote verschil in de beginfase van de tweede helft werd gemaakt. En nu dus een verschil van vijf op het bord. Volendam dat nu moet verdedigen. Dat ook niet goed doet in de tweede helft. En weer valt er een gaatje en kan er makkelijk gescoord worden door Pichoulet. En zo is het dan 16-22 na een kwartier in de tweede helft. Er zijn weinig kansen meer voor Volendam in deze wedstrijd. Hier voor eigen publiek. We gaan het met Leon Kerst te hebben over basketbal. De eerste keer dat je aan het woord was ging het vooral over scoren. Of liever gezegd niet scoren. Maar je noemde ook heel vaak het woord... Geld, dat is natuurlijk erg belangrijk bij het basketbal, bij elke sport op het ogenblik. Maar hebben de ploegen die overgebleven zijn in die basketbaldivisie, hebben die nog wel geld? Ik mag aannemen van wel. Ik ga er mijn hand niet voor in het vuur steken overigens hoor. Want er zijn wel vaker gedurende het seizoen ploegen omgevallen. Maar iedereen bezweert mij, tenminste bij de bonden, bij de clubs, dat alle kosten gedekt zijn. Maar ik bedoel, staat er ook kwaliteit op het veld? Jawel, jawel. Nou ja, als je Groningen hier die heeft de hoogste begroting van Nederland. En die loopt toch tegen de 2 miljoen euro aan. Onderschat het niet. Uh, Oké, okay. kijk, de Amerikanen die ze hebben zijn natuurlijk geen spelers die in de Amerikaanse NBA zullen spelen. We zitten heel wat niveaus lager, maar echt slecht is het niet. En ze maken allebei redelijk gebruik van Nederlanders. Dat is toch iets waar ik op let. Het is de Nederlandse competitie. Nee, nee, er staat, er staat redelijk wat kwaliteit op het veld. Kijk, uh, Deze ploegen zullen ook niet de Cup gaan winnen. Maar daar spelen ze ook helemaal niet voor. Mm -hmm. Ze spelen om ja, kampioen van Nederland te worden. En dan, nou ja, laten we heel reëel zijn. Daar hoef je ook geen wonderlijke bedragen voor te hebben. Dat hoeft echt niet. Als je een goede ploeg met een goede coach... dan kan je een heel eind komen wordt er natuurlijk aan het einde van de playoffseizoen best of seven. Dan is het toeval wel uitgesloten en dan wint altijd wel de beste ploeg. Kijk, in een incidentele wedstrijd zoals deze kan de Underdog nog wel winnen. Maar ik denk niet dat het Leeuwarden in staat is om in een best of seven uiteindelijk van Groningen te winnen. Maar ja, het is nog vroeg in het seizoen. Als naar het scorebord kijken, is het ook wel zo raar. Want ja, het was even 27-15 voor Groningen. Het was daarna, er kwam Leeuwarden helemaal los door alle ballen in te gaan. Het is ineens 31-32. Leeuwarden heeft even voorgestaan door een uh, driepunter van Punch. Dat was de enige driepunter die zijn eerste helft raak hebben geschoten tot nu toe. We moeten nog 40 seconden. Maar intussen is het weer 42-36 voor Groningen. Ja, en uh, als je dan terugkomt op die kwaliteit, daar zit natuurlijk wel een probleempje constante in het spel, dat, dat is er niet. En dat heeft natuurlijk wel met kwaliteit te maken. Als je ja, wat meer geld te besteden zou hebben. Nou ja, met 2 miljoen euro vind ik trouwens heel wat. Ik denk dat Leeuwarden met een tonnetje of 6-7 moet doen. Maar als je meer kwaliteit zou kunnen betalen... zit natuurlijk een constantere lijn in je spel. Deze ploegen krijgen dat. Hopelijk dan voor ze aan het eind van het seizoen wat meer. Op dit moment is het nog met pieken en dalen. En dan zie je zo'n Groningen. Komt op voorsprong, maar geeft het daarna even hard weer weg. Ja, dat geldt dan ook voor Leeuwarden. Dus Ze haken aardig aan, komen ver achter, komen dan weer terug. Een beetje opportun allemaal. Maar ja, het is wel een wedstrijd, 43-36, omdat Bel een vrije woord maakte. Kwaliteit. Maar kijk, de competitie heeft dit seizoen acht ploegen, waarvan er zes, denk ik, best vaak van elkaar zullen winnen. Rotterdam zal moeite moeten doen om überhaupt een wedstrijd te winnen. Vorig seizoen is dat helemaal niet gelukt. En Weert is denk ik die nummer 7, die af en toe een wedstrijdje mee gaat pikken... maar uiteindelijk net buiten het play off gaat vallen. En die andere zes, ja, die maken het in ieder geval spannend. En dat is al heel wat in plaats van één ploeg die er bovenuit steekt. Nou, en op de vloer hier gebeurt niet zoveel omdat er gemist wordt. Het is nog 20 seconden, gaat de Paula naar de ring toe. Ja, en dat is wat Leeuwarden het tweede kwart heel goed heeft gedaan. Dat is gewoon die ring aanvallen. In het eerste kwart probeerden ze nog met wat drie punten wat te forceren. Nou, daar schoten ze dus geen één van raak. Ja, als dat niet lukt, dan ga je naar de ring toe. En dat is ook wel het zwakke punt van Groningen onder het bord. Niet zozeer dat ze geen lengte hebben, want die hebben ze wel. Maar vooral in de omschakeling komen ze heel traag terug, valt mij op. Naar het binnenste van de verdediging onder de ring. En daar heeft Leeuwarden heel goed gebruik van gemaakt. Het is intussen wel gerepareerd na een time-out door uh, coach Salem. Maar eh, ja, nou, te laat is het natuurlijk niet gerepareerd. Nog 15 seconden in de eerste helft. En Tjude Paula gooit de eerste vrijwel op raak. Kijk wat hij met die tweede doet. Die schiet hij ook raak. Het is een aardige wedstrijd. Niveau is niet hoog. Maar nou, 44-38 is een mooie tussenstand. De turnvrouwen van Amerika maakten grote indruk... tijdens de kwalificatiewedstrijden van het WK. Dat is opmerkelijk, want Team USA kreeg nogal wat blessureleed te verwerken. Zelfs nog vlak voor het toernooi. Sterker nog, ondanks al die ellende stond er een potentieel nieuw turnfenomeen op. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zo gek als bij bijna naamgenoot Justin Bieber zal het niet worden. Maar in Tokio heerst vandaag toch echt wel een soort van Weber-mania. Aanleiding voor het enthousiasme, dit meisje van 16. Jordan Weber gets ready on the floor exercise. Dus niet Justin Bieber, maar Jordan Weber. Geboren in Michigan en op haar eerste WK meteen al de nummer 2 in het meerkampklassement. Ze kan zomaar een nieuwe ster worden in het Amerikaanse turnen. Want wie hebben we al niet gehad de afgelopen jaren? Can, Natuurlijk Nastia Lucan, de Olympisch meerkampkampioene van 2008. Nastia was the beauty, the elegance. En deze. This is Sean Johnson's last chance for gold. Sean Johnson, winnares van goud in Peking. Sean Johnson was a powerhouse. En nu laat zij zich dus zien. Jordan Weber op haar eerste WK één jaar voor de spelen. Ja, yeah, um, this is my first jaar senior, so I'm kind of just coming into things and um, just being at Visa Championships en doing well dat that competition that kind of me out beetje little bit and then it was so excited to make I was so te maken to make the world team and to come here and represent USA. Jordan is de high difficulty skiers with correct techniek. De coach omschrijft haar als serieus, perfectionistisch, een harde werker. Extremely serieus about what she's doing. Een a little of perfectionist en uh, very disciplined and hard worker. En ook nog eens stressbestendig. Also, known that she is mentally very tough and handles well the pressure. In Tokio moet Jordan Weber, één meer kampster voor zich dulden. Ook die is 16. Ze komt uit Rusland. Victoria Komowa. Maar Jan Veldman trainster van de Nederlandse ploeg. Voor velen hier is die Weeber eigenlijk een nieuwe naam. Hè? Hoe geldt dat eigenlijk binnen het wereldje? Kennen jullie haar? Uh, nou, We hebben nog weinig van haar gehoord, omdat ze dus eigenlijk uh, weinig uh, toernooien hebben gemaakt. He, ze hebben intern veel uh, toernooien gehad in uh, Amerika. Maar uh, wij hebben haar eigenlijk nog nooit echt zo meegemaakt. Dat zijn van die turnsters die je eigenlijk alleen maar op een WK treft. Ja, ja inderdaad. En die komen dus inderdaad nu naar, naar boven. En uh, ja, het is super wat zo'n meisje maakt. Het zou zomaar kunnen dat de Webermania de komende dagen nog verder toeslaat in de finale rondes. In ieder geval heeft Jordan Weber haar bijdrage geleverd aan een uitstekend teamresultaat... Want Team USA gaat als eerste de finale in. Tot vreugde natuurlijk van de coach. I was pleased with the team effort. As everybody knows, we lost our teamleader en Alicia. Want Amerika kende nogal wat tegenslagen in de aanloop naar het WK. Allereerst Sean Johnson bezig met een comeback, zag hij mislukken door een blessure. En vlak voor de start van het toernooi in Tokio ging het ook nog eens mis met de kopvrouw Alicia Sacramoni. Die kon niet in actie komen, moest geopereerd worden. Dat was een klap voor Team USA en voor Weber. Het um, was definitely heartbreaking en we feel for her. But we hebben haar her before the competition and we told her we're we're going out there and we're competing for you. This is since you didn't get to compete today, we're gonna do this for you. And um, you know, I think she was here in spirit and um, it was great om haar in training and everything. And I told them. Girls, we have to do this for USA and for Alicia. Kijk, dat is nog eens Amerika. Kracht putten uit zoveel tegenslag en een mooie teamprestatie opdragen aan je geblesseerde kopvrouw. It is! And she will be so joyful when she will grab the result. En dan de toekomst. Die ziet er zonnig uit voor het Amerikaanse turnteam. Met Nastia Lukin, die serieus werk gaat maken van een comeback, maakte ze vandaag bekend. En een meisje dat, net zoals haar bijna naam gedood, heel populair kan worden. En... Never say never Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for a night. De Crystal Fighters. En nu de fighters uit Volendam. Richard van der Het Europees avontuur voor Volendam zal na vanavond voorbij zijn. Volgende week de return in Nantes. Maar Nant heeft een hele veilige marge opgebouwd van inmiddels negen doelpunten verschil. En dus zal die return volgende week normaal gesproken een formaliteit zijn. Op dit moment een time-out die wordt aangevraagd door de Franse coach. Het is geen schande voor Volendam om te verliezen van deze ploeg. Want het Franse handbal is nou eenmaal gewoon wereldtop. Deze ploeg, Nant, hoort misschien... In de Franse League niet bij de allerbeste, maar ze zijn wel simpel te goed voor het beste wat wij in Nederland te bieden hebben. En Volendam wordt in deze wedstrijd gewoon gewogen, maar wel te licht bevonden. En dat zal de conclusie zijn na deze eerste wedstrijd in Volendam. 4-3 was de enige voorsprong. Volendam dat goed begon in de eerste helft. Een ruststand van 11-13 in het voordeel van de Fransen. Maar in de beginfase van de tweede helft werd het verschil gemaakt met een aantal doelpunten snel achter elkaar... Mooie goals ook vanuit de tweede lijn. Een paar effectballetjes vanuit de hoeken. Goed cirkelspel bij Vlagen bij de Fransen. En ook in een hoog tempo. En daar had Volendam gewoon vanavond niet het antwoord op. Nu de midden uit met Boy van Limbeek. Die speelt de bal dan naar de rechterkant van Buren. Een van de grote talenten bij Volendam die in de competitie... Elke week wel uitblinker is, maar op dit niveau er eigenlijk niet aan te pas komt. Volendam probeert het tempo dan wat op te schroeven met nog vier minuten te spelen. Speelt de bal nu naar Jasper Snijders. Dat doet Boy van Limbeek dan weer terug. Maar daar is dan weer een Franse hand die daar snel tussen zit. Vrije worp, weer wat seconde tijd. De Franse dekking die ook in de tweede helft een stuk beter staat. De handen gaan weer omhoog. Het zijn allemaal lange mannen van bijna twee meter. En Volendam heeft ook weinig kunnen schieten vanuit die tweede lijn. Het zou moeten gebeuren normaal gesproken met balletjes naar de cirkel. Dat gebeurt nu wel, toevallig wel. Tom Schilder, die geblesseerd was de afgelopen weken... aan zijn scheenbeen, pas donderdag weer voor het eerst getraind. Speelt hier al jaren bij Volendam. Hij maakt nu een doelpunt. Brengt het verschil terug tot een marge van 8. Maar dat is natuurlijk nooit genoeg om een ronde verder te komen volgende week. 21-29, dat zijn de cijfers op het bord. Met nog drie minuten te spelen hier in Volendam. En basketbal, Groningen-Leewarden, Leon Kersen. Volgens mij is Leon even, even weg. Uh, in de tennis wordt er de laatste tijd verdacht veel over staken gepraat. Het programma zou te zwaar zijn. Spelers willen meer rust. Ook op de aanvast Tennis Classics in Apeldoorn ging het erover. Een bijdrage van Steven Dadebout. Terwijl Richard en Michele Kraaitjeck in Apeldoorn de baan opstappen voor een demonstratiewedstrijdje tegen Jan Siemerink en Richel Hogekamp... ...stapt Raymond Sluiter bezweet van het veld. Hij snapt die stakingsdreiging wel van profs als Nadal en Murray. Ja, het is gewoon superzwaar, simpelweg omdat het seizoen loopt van, uh, van de eerste week januari tot aan uh, nou ja, finale Davis Cup. is de afgelopen jaren laatste week november, eerste week december geweest. Ja, dan hou je dus zeggen en schrijven drie weken over om uit te rusten van, van elf maanden tennis. En om je weer voor te bereiden op een heel nieuw jaar. Want eerste week januari beginnen de voorbereidingstoernooien van, uh, van de Australian Open alweer. Ja, dat is simpelweg tekort en dat is, uh, ja, dat, dat is super zwaar. Op de US Open vorige maand regende het blessures. Tennissers leken te bezwijken. Nadal zakte onderuit van de kramp tijdens een persconferentie. Hij bereikte de finale door drie wedstrijden in drie dagen te spelen. En dan een dag vrij en dan een vier uur lange finale tegen Djokovic. Jan gaat... En dan de week daarna ook nog eens keer de Davis Cup... Andy Murray vond het welletjes en zei tegen de BBC dat een staking niet uitgesloten kan worden. It takes so long, like just to change things. I mean, I, I, ever since I came on the tour, we've been discussing trying to make a shorter calendar, and it's been seven, six, seven years now to get one week less. Nou ja, raken woorden. Het, uh, het komt voor mij niet helemaal uit de lucht vallen, omdat uh, ja, wordt natuurlijk al een aantal jaren wordt er gepraat door uh, door spelers onderling en en ook met toernooi directeuren, met de ATP. Uh, om de kalender korter te maken. omdat uh, het, het is gewoon te veel voor de spelers. Sport is in de laatste twintig jaar ook nog veel en veel fysieker geworden. Dus de spelers houden het gewoon niet meer vol... om dertig uh, om weken per, uh, per jaar te spelen. Dus uh, ja, vandaar dat uh, ja, vooral Murray nu uh, hoog van de toren blaast... met, uh, ja, met misschien wel een staking. Oordeel, kijk je. Het publiek in Apeldoorn op de Tennis Classics wordt vermaakt door Richard Krajtjeck en zus Michaela en ook door Siemerink en Hogekamp. Maar die Richard Krajtjeck zit als oud-tennisser en huidig toernooi van het ABN AMRO toernooi in een soort van spagaat. Hij snapt de tennissers wel, maar hij heeft straks in februari ook gewoon tennissers nodig op zijn toernooi. Tennissers die niet staken. Laat ik zeggen, voor de komende editie maak ik me geen zorgen. Maar ja, op een gegeven moment, misschien als er niks gebeurt... En weet je niet wat er kan gebeuren. Dus uh, laat ik zeggen voor de komende editie, maak ik me geen zorgen. En dan moeten we kijken hoe de ontwikkelingen zijn. En uh, ja, of er goed geluisterd wordt uh, naar de spelers. En of uh, ook de toernooien die natuurlijk, wel gezegd toch willen dat die spelers zoveel mogelijk spelen. Daar een goede, uh, goede afspraak over kunnen worden gemaakt. Uh, dat de spelers ook blij zijn, maar het toernooi ook blij zijn. Nou heb jij uh, als toernooi-directeur ook vaak te maken gehad met afzeggingen. Misschien kan een iets rustigere agenda jou ook wel helpen in de zin van... Dat mensen niet meer vaak over het randje gaan en dus hoeven af te zeggen. Nee, inderdaad, dat, dat hoop je inderdaad. Wat ik zeg, je hebt langere carrières sowieso, maar ook tijdens het jaar zijn ze hopelijk minder gebaseerd. Alleen, ja, het vervelende is als, als ze dan zeggen, Goh, ik wil drie toernooien minder per jaar spelen. Dat jij een van die drie toernooien bent <laughs> natuurlijk bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk ook altijd uh, de vraag. Spel, kijtje, kijtje. Eerste spel. Ach, het komt allemaal wel goed, denkt Raymond Sluiter. Er moet duidelijk wat veranderen. Maar hij ziet het niet komen tot een staking. Nee, niet zo. Murray is natuurlijk altijd de eerste die, uh, ja, die, die redelijk gepikeerd en soms een beetje gefrustreerd overkomt... En... Ja, die, die denkt ook niet altijd na voordat hij wat zegt. Alleen uh, wat hij die, wat die zegt, hij heeft een punt. Alleen uh, ja, hij moet wel beseffen dat het voor de toernooien ook verschrikkelijk moeilijk is. En dat het voor de ATP uh, ook verschrikkelijk moeilijk is. Omdat die toernooien al bij wijze van spreken twintig jaar in dezelfde week zijn. Kan je ook niet even vertellen van uh, als je in de derde week februari hebt gedaan van goh, doe het eventjes in de derde week maart. Weet je, dus dat, dat is hartstikke lastig. En uh, ik snap Murray wel. En ze moeten wel met z'n allen uh, zoeken naar een, uh, naar een oplossing. Alleen, uh, ja, een staking, dat, uh, dat zie ik niet zo, uh, zou ik niet zo zien zitten. Spel, Spelden. Kijtje, Ze Leiden met 3-0. Hun bijdrage was dat van Steven Dadebout. We gaan de eindstand bij Volendam halen Richard. Ja, het is uh, 21-31 geworden. Dus een verschil van 10 doelpunten. De spelers van Volendam applaudisseren voor het publiek. Dat ook niet echt geweldig in vorm was, vond ik vanavond hier in Volendam. En ook de ploeg zelf heeft het een beetje laten liggen. Natuurlijk is Nant sterker, maar Volendam heeft Europese ambities. Wilden het vanavond laten zien, maar was bij tijd en wijle erg slordig. En speelde ook gewoon aanvallend niet goed. Snelheid was het devies in deze wedstrijd met heel veel beweging. Maar dat kwam er te weinig uit. Nant ging... Tenminste, die indruk had ik helemaal niet voluit in deze wedstrijd. was vaak ook laconiek, maar wint dus wel heel dik met 21-31. Waardoor de volgende week de return in hand een formaliteit zal zijn. Ci vuole qualche cosa, qualche cosa di più. Ci vuole un po' di push in push quando il sole va il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno? Ci vuole un po'. was dat. We gaan kijken bij het basketbal. Zijn ze al bezig aan de tweede helft? Groningen-Leeuwarden, Leon? Net begonnen, stand 52-47, omdat Judo Paula de bal erin schiet. Het is uh, eigenlijk net als in de eerste helft. Een tikje eigenaardig in de twee minuten die we nu gespeeld hebben dan in de tweede helft. De yo, -yo wedstrijd Eerst komt uh, Leeuwarden terug in de wedstrijd. Tot 48-45 en nu is het weer... 55-47. Door een drie punten van Alex Wesby. Daar staat Groningen bij acht punten voor. Die marge hebben ze in het eerste kwart opgebouwd. En zou uiteindelijk wel eens beslissend kunnen zijn. Want Leeuwarden wordt wel echt gedwongen tot achtervolgen. En ze spelen dan. Vrij agressief, een beetje op het tun bij tijd aan weilen. Groningen stelt daar iets meer structuur tegenover. Maar dat lijkt toch wat beter te werken in deze wedstrijd. Die structuur die de thuisploeg heeft op het veld in ieder geval. George Poels tegenover Thomas Koenis. Poels gaat omhoog, gooit een jumper. Die gaat achterkant ring, rebound voor Groningen. David Bell, dan gaat de bal heel snel naar de andere kant. Nou, Westby, die probeert naar de ring te gaan, wordt goed verdedigd. Bell past naar de andere kant. Wyatt voor de driepunter. Ja, die moet hij helemaal niet nemen. Dat is de center en die bal die raakt helemaal niks. Ja, dat vind ik echt een beetje onnozel wat hij nou doet. Want ja, dan is Groningen in de aanval. Sta je acht punten voor, kan je een tik uitdelen en dan schiet je zo'n drie punten. Ja, nergens voor nodig. Maar ala, dat zal zijn coach hem ook nog wel vertellen. Nu dus Leeuwarden die mogen weer gaan proberen om de achterstand terug te brengen. Dat is ja, tot 48-45 gelukt. Maar nu zijn het weer acht punten, 55-47. Tjude Paula probeert naar de ring te gaan. Er wordt een fout op hem gemaakt door Bel. Dat is een derde persoonlijke fout. Daar moet hij op gaan passen. Hij heeft dan al wel 18 punten, zie ik nu op het bord. Nee, de fout is toch voor iemand anders. Nee, is wel voor Bel. Westby heeft 18 punten natuurlijk. Uh, Bel uh, die uh, nou, hoeft niet op te passen. Het was zijn eerste persoon gevrijd worden. Bal wordt uitgenomen door Leeuwarden op de achterlijn. Sanchez, en die schiet de bal raak over Wyatt heen. Dus eerst Wyatt die, die drie punten aan de andere kant niet eens moet nemen en dus mist. En dan let hij niet goed op in de verdediging. Sanchez schiet over hem heen, 55-49. Kijk of de verdediging van de Friese kan sluiten. Koen is nu tegenover Poels. Omgekeerde situatie van zojuist. Paast af naar Bel. Bel maakt de schijnbeweging, gaat omhoog, gaat voor de scoren. Ja, scoort ook. Hij was vorig jaar de nummer 4 op de topscorerslijst van de Bundesliga, die David Bel. De score kan niet wel, dat laat hij nu ook weer zien. Is het toch weer 57-49. Plus Chitwood voor Leeuwarden de bal. Op de middellijn ziet hij zijn medespelers niet eens staan. Gaat de bal naar Koenis. Koenis mist ook. Rebound voor Poels. Die zwaait een keer goed met Cellenbogen, Zodat alle Groningers opzij vliegen. Aan de andere kant gaat dan Jeter omhoog. Jeter mist. Dat nou, is een beetje tekenend voor deze wedstrijd. Er wordt wel een fout op Jeter gemaakt. De scheidsrechter die ziet dat. Het is daar niet mee eens. Een Goed recht. Ik hou me daar even afzijdig van, want het gebeurt aan de andere kant van het veld een speler die in de lucht is. En dan is een klein duwtje natuurlijk al snel een persoonlijke fout. Ja, het gaat er rommelig op en neer deze wedstrijd. Groningen is iets beter, iets veller. Leeuwarden heeft af en toe ja, goede momenten, maar het lijkt erop dat het niet genoeg goede momenten zijn om aan te haken in deze wedstrijd. Maar het is nog lang. Nog 15 minuten stand. Groningen-Leeuwarden 57-49. Formule 1-liefhebbers zijn jaren achter elkaar verwend... met een spannend wereldkampioenschap. Meestal werd de strijd pas in de laatste race beslist. Maar dit jaar is alles anders. Sebastian Vettel domineert het seizoen zoals Michael Schumacher... in zijn beste jaren. Dit weekend bij de Grand Prix van Japan... heeft de Red Bull-coureur aan één puntje genoeg. En als zijn concurrent Button een steekje laat vallen... heeft hij zelfs dat ene puntje niet nodig. Louis Dekker vloog virtueel naar Japan... en sprak daar met Jos Verstappen en zijn zoon. Dat is een aanstormend talent en die heet Max.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 En sport wordt nog wel eens saai gevonden als ieder weekend dezelfde op het podium staat. Ja, nou ja, maar dat is ook sport, vind ik. Ik bedoel, degene die het beste voor elkaar heeft, die mag winnen. En dat is aan de anderen om, om harder te werken, of in ieder geval, om het beter voor elkaar te krijgen. Het zij zo. En ik vind, ja, ze verdienen een pluim daarvoor. Krijg je een warm gevoel van vettel als wereldkampioen opnieuw? Hij verdient het, klaar. Ja. Doet hij iets verkeerd? Nee, vind ik niet. Nou, dat vingertje heeft iedereen het ja, over. Dat overen. vingertje moet hij misschien uh, een vuist van maken. <laughs> Ga jij later ook zoiets doen? Nou, ik denk dat iedereen zijn eigen ding wel heeft, toch? Ja, vinger <laughs> Geen vingertje? Nee, denk ik niet. Iets anders. Ja. En die laatste was Max Verstappen. De Grand Prix van Japan is dus waarschijnlijk beslissend voor het kampioenschap. De resterende vier races, Korea, India, Abu Dhabi en Brazilië... doen er dan eigenlijk helemaal niet meer toe. Uh, Doet het er nog toe bij groningen Lever of is het ook al beslist, Leon? Nou, ja, bij nou, basketbal weet je het nooit. Want je schiet drie drie punten raken en een marge van tien punten is zo weer één punt. Het is nu 63-53. <laughs> Het is het verhaal van de wedstrijd eigenlijk. Leeuwarden doet leuk mee, komt iedere keer terug. Het was voor juist 57-53. Maar we zijn nog geen minuut verder. Het is 63-53. Een tien punten verschil. Nu weer een bal van Leeuwarden die half wordt geblokt. Half wordt gemist. En gelijk een, ja, eigenlijk een soort frustratiefout van Chitwood op Bel die de rebound heeft. Ik denk dat het aangeeft welke kant deze wedstrijd op gaat. De Leeuwarden probeert het wel en spelen ook niet echt slecht. Maar Groningen heeft toch wat meer structuur in de ploeg. En is, ja, heeft meer kwaliteit op de bank. En wat van de, van, de, van de wisselbank komt is gewoon net iets beter. Net iets meer kwaliteit. En Jeter en de Paula die vorige week samen Leiden eigenlijk koud maakten met de 50 punten. Nou, die komen er vandaag niet aan te pas, mag ik wel zeggen. Ze eh, komen samen tot 13 punten. En dat doet Groningen heel goed door ze helemaal uit de wedstrijd te houden. Ze hebben niet echt dominante lange mannen Leeuwarden. Ja, en dan eh, wordt het een allergaatje. Nu een hele mooie aanval van Groningen. Sergio de Randami post aan de linkerkant op. Paast achterlangs naar O'Cleary. En die heeft hem dan voor het inleggen. Dat was een uh, mooi assist. Twaalf punten verschil. Dat even naar de marge die we eerder in de wedstrijd ook al hebben gehad. Bij 27-15. Maar ook daarna was het, uh, kwam Leo Leeuwarden zelfs op voorsprong. 31-32. Nu gelijk een drie punten van Sanchez eroverheen. Nou, dat is binnen vijf seconden. Pas 65-56. Ja, daar zit toch de manko van Groningen. Ze komen wel op voorsprong, maar zijn dan niet bij de les om die verdediging neer te zetten. Dat, dat is de hele wedstrijd al het geval. Alleen Leeuwarden maakt er ja, iets te weinig gebruik van. Nu een bal op O'Cleary en er wordt een fout op hem gemaakt. Ja, ik weet niet wat Leeuwarden hier nu deed. In ieder geval ook niet opletten in die verdediging. Want hij scoort dus 67-56, krijgt een bonusvrije worp. Ja, en Groningen begint in het verloop van de wedstrijd wel steeds beter te spelen. Dat heeft ook te maken met de tegenstander, maar zeker ook met wat ze zelf doen. En in de coach eh, natuurlijk, die in de rust heeft gezegd... ga nou eens iets meer inside, maak gebruik van het feit dat Leeuwarden geen lange mannen heeft. Nou, en dat doet eh, Groningen in de tweede helft uitstekend, kan niet anders zeggen. En drie spelers in de dubbele cijfers zitten. De, de, de topscorer is Wesby met 20 punten. En als er nu iemand op de achtergrond hoort schreeuwen, dan is dat coach Hakim Salem... Een Amsterdammer Hij roept dus naar zijn verdediging toe wat er moet gebeuren. Hij ziet met mij nog twee minuten op de klok in dit derde kwart. In de stand Groningen-Leeuwarden 67-56. Iron Lion Zion van Bob Marley. Morgen komt Jordi van Gelder voor het eerst in actie bij de WK turnen in Japan. Ondanks het gebruik van cocaïne en een enorme berg negatieve publiciteit... oogt van Gelder inmiddels weer fris en klaar voor het toernooi. Dat lijkt niet in de laatste plaats te komen door hulp van mental coach Marco Hogerland... van de Talentenacademie uit Rosmalen. Hogerland werkt sinds begin dit jaar verschillende keren per maand samen met van Gelder. Hij vertelt over zijn sessies met de Turner. Jury is uh, uh, iemand die zichzelf goed kent. En, en Jury is iemand die dat wel eventjes de kat uit de boom moest kijken. Die niet gelijk zei, joehoe, dat vind ik leuk. En uh, uh, na een aantal gesprekken uh, ja, heeft hij wel gezien dat het ook nut heeft. En dat het allemaal niet zo'n akrakadabra is. En dat het ook uh, hele gewone dingen zijn waar we over spreken. En dat je er beter van wordt. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En Jury staat nu ook veel meer open daarvoor. En laat zich ook zien neemt zelf het initiatief voor de gesprekken. Hij uh, heeft zelf de lead daar ook in. Hij uh, zal ook niet uh, weglopen voor zijn verantwoordelijkheden. Dus dat is heel leuk. Is het fysiek wat jullie doen? Trekken jullie mensen aan oren? Uh, zitten jullie aan mensen of is het alleen maar praten? Nou, hoogstens een schop onder zijn reet, hè? Nee, het is, uh, nee, nee. Wij, wij doen uh, veel gesprekken. Uh, veel invuloefeningen. We zijn veel bezig met het proces uh, in kaart te brengen. Dus welke stappen wil je maken? Wat zijn je doelen? Uh, welk gedrag hoort erbij? Wat wil je nu gaan veranderen? Dus er zijn heel veel ingesprekken. Uh, we zijn ook wel in een observerende rol. Dus dat we kijken naar trainingen, kijken wat daar gebeurt... noteren wat er gebeurt, om ook weer vervolgens te kunnen sparren... over hey, wat kunnen we verbeteren. Dus het, het, het gebeurt heel veel verbaal bij ons. Ik zit bijna nooit aan iemand's oor. Dan kan ik me toch voorstellen, maar zeg me maar als het niet zo is... dat bij de naam van Gelder toch wel even een andere sporter was dan pakweg de gemiddelde uh, hockeyer, uh, voetballer... Uh, die we ook in alle sportprogramma's zien. Ik bedoel, Van Gelder heeft wel een historie. en Daar moet je wel mee aan de slag. En ja, Moet jij die dan op het rechte pad zetten? Is, is dat goed gezegd? Nee, ik hoef hem niet op het rechte pad te zetten. Wat ik belangrijk vind, is dat hij een keuze gemaakt heeft... om met ons te gaan werken, met het hele team. En met zichzelf afgesproken heeft... Van we gaan daar echt het maximale uithalen. En dat is wat ik nu terug zie bij hem. Oké, okay, daarover. Wat heb je met hem gedaan? Wat hebben jullie hier met hem gedaan? Uh, we hebben alles op een rijtje gezet wat nodig is om tofsport te bedrijven. Hmm, hoe ga je trainen? Uh, met welke discipline ga je trainen? Het is natuurlijk heel belangrijk dat je aan bepaalde regels houdt uh, als je gaat trainen. Nou, dat zijn de gewone zaken waar we mee bezig zijn. En dan kijken je van, nou ja, welke. Keuzes maak je, waarom maak je ze, wat maak je onzeker, hoe ga je daar nou mee om? Uh, weer wedstrijden gaan doen, hoe ga je die wedstrijden doen? Waar kun je je op voorbereiden als je die wedstrijden krijgt? Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je weet van, nou, wat kan er op mij afkomen? De eerste wedstrijd, uh, ik weet niet of je de beelden kan herinneren, maar stonden er behoorlijk wat fotografen klaar... die eigenlijk allemaal foto's aan het maken waren tijdens zijn oefeningen. Uh, dan zie je heel veel flitsen, wat eigenlijk heel irritant is uh, voor, voor iemand die op dat niveau aan het sporten is. En dan zie je dus ook zijn mentale kracht. Hij is ijzersterk sterk in zijn kop, want hij maakt gewoon die oefening heel goed af. Uh, land, en je ziet ook een stukje opluchting bij hem als je goed naar de beelden kijkt, en dat is ook heel leuk om te zien. Maar het is heel knap dat je zo gefocust je eerste wedstrijd kan doen, terwijl er zoveel mensen de ogen op jou gericht hebben en je weet dat die je mening hebben. Heb jij hem dan die kracht gegeven of, of mede om, om daarmee te dealen, mee om te gaan? Nee, zeker niet. Nee, die kracht heeft hij. Wat heel belangrijk is, is dat hij in zijn team... zijn tenen, zijn manager, zijn fysiotherapeut... dat moet als team goed functioneren en daar is Jury verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid moet hij pakken. Hij moet ervoor zorgen dat de mensen goed op de hoogte zijn. Wat speelt er? Waar loopt hij mee? Als hij last ergens van heeft, bijvoorbeeld van een blessure... dan moet hij dat via de juiste kanalen zo snel mogelijk gaan handelen... Dan moet dat duidelijk uitleggen wat er speelt. En dat zijn dingen die hij, uh, die hij zeker in zich heeft om te, om te doen en steeds beter doet. Dus het belangrijkste is om, om hem constant support te geven... om daarin de juiste keuzes te maken om die professionele topsporter te zijn... die die is. Je hebt me hier wat, uh, ja, wat piramides laten zien op, op van die flip-overs. Papieren vel en dan eigenlijk een piramide getekend met bovenop het hoogste doel dat kan olympisch goud zijn, een grote sportprestatie... of een prestatie voor een manager in het zakenleven. Heb je zo'n piramide ook met hem gemaakt? en Leg eens uit wat, daar dan in, wat er allemaal in staat. Ja, daar zijn we zeker mee bezig geweest. Het leuke is eigenlijk wel dat... Uh, een van de dingen die Jury aangaf... is dat hij eigenlijk wel een missie wil hebben. Hij wil eigenlijk heel graag uh, een goed voorbeeld zijn voor kinderen om de juiste keuzes te maken in hun sport. Dus hoe ga je gezond leven? Welke stappen ga je maken? En ja, als je dat ziet, denk ik dat hij daar... Ik, ik zie hem ook in de zaal, als ik daar ben om te kijken... zie ik ook hoe hij met de kinderen is die daar trainen. Die trainen ongeveer tegelijk. En dat zijn wel dingen waar we hele leuke gesprekken over kunnen hebben... en waar we hem ook wel bij kunnen ondersteunen... om daar weer uh, het gedrag bij aan te passen wat daarbij hoort. En dat zei Marco Hogeland. Hij is uh, mental coach. Je hoorde hem in gesprek met naar Niemeyer. No me preguntes por qué, vragen gesteld. Ik heb por casualidad. David Biesbal, Biesbal. Uh, Leo Kersen zei eerder 8. Je gooit er drie drie punten in. en Een achterstand van tien punten. is dus zo weer over. Hoeveel is het nu, uh, Leon? Ja, en Het is maar goed dat ik er niet bij heb gezegd. Want ik eet mijn schoenen op als Leo deze wedstrijd nog gaat winnen. Oh. Want, ja, het is nog iets meer dan 6,5 minuut. En stand, houdt u vast, 72, 78. Uh, Leo Aarde heeft echt het tempo omhoog geschroefd. Niet één, maar twee tempos hoger. En Groningen kan het niet volgen. Er gaat zoveel mis bij Groningen op dit moment. En er gaat zoveel goed bij Leeuwarden omdat ze een tempo, ja, twee tempo's hoger zijn gaan spelen. Er komt zoveel ruimte voor de ploeg uit Friesland dat ze echt enorm zijn gaan scoren. Ook de drie punters die drie kwart lang er niet in gingen. In het vierde kwart heb ik er al drie gezien. En ineens gaat het lopen bij de Friesen. Ineens, ja, die wedstrijd slaat helemaal om. Ik weet niet wat ik zie. En ik zei net nog, Groningen stond 12 punten voor bij 67-55. Dat was al een keer eerder in de wedstrijd en toen kwam Leeuwarden voor... Ik had eigenlijk niet de overtuiging dat dat nu nog een keer zou gebeuren. Maar uh, het, het werd ja, 68-65, 70-68 en bij 70-71 gooit uh, Lance Jeter een driepunter binnen. En daarna ging het zomaar door naar 70-78. Nu komt Groningen wel ietsje terug. Thomas Koenens aan de vrije 72-78. Hij mag uh, nog eentje schieten, de eerste ging er niet in. Ja, en dan gaat die tweede er ook niet in. Dat zijn typisch van die dingen. Ja, die moeten er dan in. En dan lukt het niet. De rebound is voor Leeuwarden dat hier het momentum heeft gestolen voor 3500 Groningers. De wedstrijd duurt nog wel zes minuten. Had dat duidelijk zijn. Stand 72 Groningen, 78 voor Leeuwarden. Ranoma Kromenbui Jojo heeft tijdens de wereldbeekwedstrijd in Dubai de 100 meter vrije slag gewonnen. Ze versloeg haar ploegenoten Marleen alleen Veldhuis en het brons ging naar een zwemster uit Hongkong. We zijn terug naar het NOS-journaal van 9 uur van Martijn van Beek. Tot zo.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 Dit is Radio 1.